Malta heeft een opvolger voorgedragen voor de vertrokken eurocommissaris John Daly. Het is de Maltese minister van Buitenlandse Zaken en vicepremier Tonio Borg. Daly had de portefeuille gezondheid en consumentenbeleid. Hij stapte deze week op in verband met een fraudezaak bij een Zweedse tabakproducent. De voorgedragen Borg is 55 en een expert op het gebied van publiek recht. Het weer in de kustgebieden bewolkt en kansen wat regen. inwaarts droog en kans op nevel of mist. Het koelt af tot een graad of 12.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 Goedenacht. Je luistert naar Nachtbrakers op Radio 1. En je hoorde het toen net al. Het gaat over eten. De hele nacht over eten. En uh, ik ben blij dat je nog wakker bent. Of je nou dronken uit de kroeg komt gerold. Of je kan niet slapen. Je bent van harte welkom om mee te doen vannacht. Want het gaat dus over eten. Eten in de nacht als je thuis komt van het uitgaan. Of je hebt nachtdienst en je moet zelf een beetje op de been houden. Wat doe jij? Stop jij je helemaal vol met, met lekkere hapjes? Of eet je juist een salade? Omdat je... Ja, ze zeggen dat je s'nachts... Uh, minder goed verteert, zeker als je gaat slapen, dus voor het slapen gaat, uh, gaat eten. Dus hou je het gewoon bij een salade, dat het allemaal wat, wat minder vet is... en wat minder zwaar op de maag ligt. En dat je dus uh, niet ja, 10 kilo aankomt als je elke nacht eet. Laat het me weten, 0800-1121. Je kan altijd inbellen bij dit programma. De lijnen staan al wat wagenwijd open, 0800-1121. Je kan ook mailen als je niet zo beller bent. Dat doe je naar nachtbrakers.bnn.nl. Ja, omdat ik zelf natuurlijk ook s'nachts aan het werk ben echt, en, ja, en ik hou echt zo van eten, heb ik een, heb ik een topkok uitgenodigd. Zometeen uh, hoor je hem in deze uitzending. En, uh, hij, gaat, hij gaat live koken, hij heeft lekkere hapjes bij zich. Ja, zometeen schuift hij aan en hij vertelt dat hij allemaal bij zich heeft. En je kan natuurlijk alles aan hem vragen ook. Want wat ik zeg, de lijnen staan altijd open. 0800-1121 over jouw favoriete nachtsnack. Maar ook gewoon ja, een kooktip, die geeft hij ook gerust hoor. Geen probleem. 0800-1121. En om een beetje in de stemming te komen heb ik een toepasselijk plaat uitgekozen. En dat is uh, Xavier Roet met Food in the Belly. So cool, the klaar. Xavier Roet met food in the belly, want het gaat over eten vannacht in nachtbrakers. Want ja, als je een goede nachtbraker bent, dan, uh, dan, uh, ja, dan moet je ook even wat eten tussendoor. Tijdens al het gedrinken en gedans moet je wel een beetje energie hebben om, uh, om door te dansen. En uh, mijn vrienden in de bar, ik ga altijd naar de, de BnN bar, Boyd's Bar heet die. Die zitten daar lekker met een wijntje. Ik hoop ook eigenlijk wel iets te knappelen. En die hebben het over, over eten in de nacht en over nachtsnacks. Boyd's Bar. Nachtsnacks, dat ben ik echt. Uh, ben ik echt. Hoe heet die, die nou? Die ene die jij. Ja, kapsalon, shawarma... Uh, eigenlijk alles wat gewoon gefrituurd, vet, bladerdeeg. Hot uh, wings van die chicken wings, die vergeet ik ja, altijd. Ja, dat doe ik dus nooit. Maar dan ben ik, als ik dan dronken ben dan eet ik ook de peesjes erbij op. Normaal ben ik echt, uh, oh ja, ja normaal, maar echt, uh, de, alsof de, de hulk voor je staat, die. Uh, dus ach, het is ook niet. Bijna. Die het niet echt de hulk die voor me staat. Zo lijkt het dan. Oh, zo lijkt het. Oké. Okay. Jeetje. Maar ook bakken vol. Ja. Zes. Jezus. Meestal haal ik de tien. En dan zes en ik doppen. met die andere vier ga ik gooien. Nee. Ja. Maar het is wel standaard uh, met uit Vooral als we uh, meer een uh, drankavond hebben. Dan is standaard daarna wel uh, snacken. En in Brabant gingen we vroeger ook gingen elkaar we. op de eieren. Dus dan ging je op de eieren en dan ging je dan na het uitgaan uh, bij iemand thuis uh, eieren pakken. Ja, ah, dat vind verdamme. ik wel echt heel erg. Na het oh, uitgaan ja. eieren, dat vind ik wel echt. Eieren. Ja. Ja, ja, maar zo? ik ga niet wij ja, eieren. Loon dus loon zo maar misschien is het heel lokaal, want ik sprak laatst iemand uit Brabant en die had daar nog nooit van gehoord. Dus misschien is het Veldhoven. Uh, ja, uh, de beste, uh, denk ja. ik. Maar jij ja, ja, had het over de kapsalon, eet je dan? Wat zit er in een kapsalon? Ja, een kapsalon is fantastisch. Dat is gewoon een soort grote bak. En daar heb je eerst een hele laag friet in. Gewoon een bodem. En daarna komt er uh, volgens mij shawarma, vlees overheen. En dan echt drie sauzen, sla, kaas, bam. Uh, nog even gratineren en dan dat. En dan maak je daar een foto van, hoor. Nou, je? 1700 calorieën heb ik laatst lezen. En dan ah. maak je daar een foto van? Ja. ja, voor en na. En dan eet ik in zes minuten zo'n hele bak leeg. Hè? Oh, je bent ja. zo vies waar. laat je dat. Ja, ja, ja, ja nou, ja, nou raad sinds raad kort uh, doe want ik had die dus elke week één in het weekend sowieso. En uh, Ik ja. vond zes chicken wings al veel. Ja. <laughs> dat, zijn, uh, ik weet, dat zijn kleine vleugeltjes van 5 centimeter. Ik ben wel van die iets gezondere midnight snacks, denk ik. Want meestal als ik thuis kom, zit een bakker in mijn straat. Oh. En die bakker is dan net begonnen oh, met is werken. Lekker. En dan ik parkeer mijn fiets altijd voor zijn bakkerij. En dan kijk ik even naar binnen en als hij zegt, hé, hey, ben je er weer? Dan mag ik binnenkomen en dan mag ik verse bolletjes eten en zo. Oh, oh, heerlijk, maar dat ruikt ook wel. Dat is echt. wel echt super lekker. Ja. Dus oh, daar ja. verheug ik me meestal ja. op ja. en dan skip ik... En maar, en hoe oud is die bakker dan? Want ik snap ook wel dat als vier uh, uur s'nachts een meisje toetelam uh, voor je ja. deur dat je open doet... <laughs> Nou, kom jij maar een broodje bij mij eten. <lacht> maar eten jullie ook nooit voor het slapen gaan? Ik bedoel, los van het weekend, dat je door de week... Uh, ja. Dan dat jij nog niet vet bent. Nee. Echt. <lacht> nee, maar ik heb dus ook al eens... Hoezo ik zochtens... ga je voor het, voor het slapen eten? Omdat je met een volle maag bent... Ik, ik kan gewoon niet slapen als ik honger heb. En dan lig ik in bed en dan ga ik zo denken aan eten. En dan ga ik alleen maar aan eten denken en dan kan ik niet meer slapen. Ik, heb, meer. ik eet altijd een maar klein beetje weg. en ik heb een flesje water naast mijn bed staan. Nee, met volle maag uh, naar bed gaan dat doen. Het is heel slecht, ja. Maar ja, het, is, het is natuurlijk wel zo dat s'nachts eten echt super slecht voor je is. Ja. Helemaal als je kapselons naar binnen gaat werken. Ja, ja. Leslie Borger. Ja, ja, maar ik wist echt tot een half jaar geleden niet wat een calorie was. Dus ik, ik, nu, en nu ik, schrik ik daarvan. S'nachts <laughs> ja. eten is het nou wel of niet goed voor je? Ik ga het zo meteen vragen aan de kok, Benny. Uh, en uh, Ik ga ook nog eventjes bellen met een voedingsdeskundige Hoe zit dat uh, ja, technisch gezien allemaal en wat het met je lichaam allemaal doet? En jij kan ook inbellen. Dat doe je naar 0800-1121 over jouw favoriete nachtsnack. Wat eet jij nou als je thuis komt van het uitgaan? Of, want ja, je bent wakker, je bent naar de radio aan het luisteren. Ben je nu wat aan het eten om misschien een beetje wakker te blijven? Je hebt een nachtdienst, je zit uh, de hele dag op de of de hele nacht op de eerste hulp. Laat het me weten. Um, bel naar 0800-1121. Of mailen, dat kan ook. Dat doe je naar nachtbrakers.bnn.nl. Ja, en dat is uh, tien over drie. En het is JJ Kill met After Midnight.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 Suspicion, give an exhibition Find out what is a holy bell After midnight, we gonna let it all hang Lekker dit, toch? Samen op radio 1, zo midden in de nacht, en dan J.J. Kill op de achtergrond. Ja, de koks uh, die zijn, uh, zijn onderweg. Ze hebben, ja, weet je wat het is? Dat is altijd met... Uh, met uh met, met uh, mensen die koken en die creatief bezig zijn... zijn natuurlijk altijd wat later. Dat hoort er een beetje bij. Zelfs op dit onorthodoxe tijdstip. Het is uh, bijna kwart over drie. En uh, nou, ik hoorde al uh, dat de, de, de vragen komen binnen. Ik had er net even wat mensen aan de lijn tijdens de plaat. Dus de, de vragen voor de koks komen al binnen. En uh, het gaat over eten. Eten in de nacht, eten in het algemeen. Heerlijk. Ik, uh, ik hou heel erg van eten. Dus daarom dacht ik, ik zet gewoon een hele uitzending in het teken van eten. En ik zat een beetje na te denken over mijn uh, favoriete nachtsnack... En of het, ja, ik ben niet zo heel erg zo snoeperd. Ik eet wel soepstengels. <laughs> Want ik denk van, ja, ach, dat kan geen kwaad. Een beetje, een beetje soepstengels eten voor het slapen gaan. En zeker na het uitgaan. Ik maak nog wel eens een tosti ook. Filemon, die maakt dan een uitsmijter. En wat eet jij? Wat eet jij nou zo midden in de nacht? Timo, nacht. Ja, nacht Frank met Timo. Ja. Hoi Timo, wat eet jij in de nacht? Uh, nou ja, in, in principe niks, want ik eet één keer per dag en daar heb ik dan meestal wel genoeg aan. Eet je maar, maar één keer per dag? Uh, ja. Uh, en en geen dan... ontbijt, geen middageten, geen avondeten, maar gewoon één keer per dag. Ja, nou ja, gewoon als ik opsta, zeg maar, s ochtends heb ik nooit zo honger en dan uh, wacht ik gewoon tot ik honger krijg en dan eet ik en dat is dan iets van 600 gram of zo. Nou, daar heb ik meestal wel genoeg aan. Ja. Maar. Soms uh, heb ik dan wel eens uh, nog aan het einde van de dag, of van het etmaal, dan in ieder geval honger. En dan uh, vroeger, toen ik nog brood had, want dat doe ik niet meer tegenwoordig, had ik gewoon dan uh, uit de vriezer, pakte ik twee boterhammen eraf, en Gewoon alleen met margarine, want dat was namelijk heel lekker brood. Ja. Dus dat brood was bijna al een gebakje, zeg maar. Zo smaakte het. Hè? Lekker. Ja, ik weet niet of je dat elders in het land hebt, maar hier in Den Haag heb je Tim de Bakker zitten. Nee, zeg, zeg maar echt niks. Nou, nou ja, dan zou je het wel niet in de rest van het land hebben. Maar die heeft monnikenbrood in ieder geval. En dat is hartstikke lekker brood. Dus als je dat nog een keer kan kopen, dan moet je dat maar eens proberen. Monnikenbrood? Monnikenbrood, ja. Okay. Maar wat eet jij? Want je eet dus echt maar één keer per dag. Ja, maar nou, soms eet ik dus aan het eind van de dag... omdat ik net al zei, aan het eind van het Edma nog wel eens iets anders. Maar nu ik geen brood meer eet, heb ik inmiddels geëvalueerd tot drie keuze ja. Dus dat ligt er een beetje aan waar ik trekken heb. Oké. Okay. Of ik eet uh, een zak kroki chips. <lacht> Oorlogje, patat. Nee, patatje, oorlog. Ja, eet die dat. smaak. Ja, ja, ja. Dat is hartstikke lekker, maar ja, je gaat er wel ontzettend van verstoppen. <lacht> of ik eet een blik ertensoep. Oeh, lekker. Zeker nu, nu het weer wat kouder wordt. Ja, en dan met een, dat is mijn geheime tip, dat heb ik ook wel eens naar nog doorgebeld dan met een klein vleugje, echt niet te veel, want anders gaat het heel snel overheersen. Met een klein vleugje knoflookpoeder erop, er doorheen. Oké. Okay. Ja. Dus dan moet je ook maar schroeien als ja. je dat nog eens gaat doen. Een klein vleugje, want het gaat heel snel overheersen. En dan ga je ook stinken, joh. Oh, knoflookpoeder. Ja, maar ja. Eet, lekker eten is toch ook wat waar? Absoluut, absoluut. En de nou, keuze goed. drie? En dan de derde keuze, maar dat is meer als ik in een sobere bui ben. Dan maak ik gewoon een halve liter water met een kop havermout. En dan de gewoon havermout op water koken, zeg maar. En dan oh, aanzoeten met uh, zoetstofpoeder. Dus oh. niet met suiker, maar met zoetstofpoeder. Op de een of andere manier ben ik daar weer aan blijven hangen. Dat klinkt bij niet heel erg lekker in de oren. Ja, dat is best wel lekker hoor. Havermout is toch best wel zoetstof... droog? Nou, het ligt eraan hoeveel water je erbij doet. Je moet de verhouding een beetje goed krijgen, maar... En die zoetstofpoeder, dat is ook wel belangrijk. Dan moet je niet alle zoetstofpoeder nemen, want de ene zoetstofpoeder is hartstikke vies. En de andere die zoet helemaal niet. Nou, tip, welke moet ik hebben? Uh, de zoetstofpoeder van Nevella. Oh, we zitten wel een beetje de kleine met hier, hè? Dat is gewoon... Ja, maar we hebben het over eten. Ja, nee, absoluut, absoluut. Maar dat is gewoon, zeg maar, even zoet als suiker. Dus als je een, een, een theelepel of een eetlepel suiker neemt... of je neemt een eetlepel Nevella-zoetstof, dan ja. heb je ongeveer hetzelfde zoetkracht. Ah, nou, klinkt, best, ja. klinkt best wel lekker, maar die havermout is niet mijn keuze, uh, Timo. Nou moet je maar eens proberen? Ja ik, ja, ik sta voor alles open. Nou, schrijf het maar op en ga het nog ja, een keer proberen. Ik schrijf hem nu op en uh, dankjewel dat voor is het in bellen. Geval ook beter beter voor, qua voedingswaarde en ook heel goed voor je spijsvertering. Ah, oké, okay, dan gaat het lekker we gaan ja, Top Timo, dankjewel. Fijne nacht okay. nog. Nog en dan ga ik nog even naar Jelle. Jelle. Jelle, je bent nog wakker, want je hebt net de hond ja. uitgelaten? Ja, ja, ja. Waarom doe je dat op zo'n raar tijdstip? Ja, ik had er vanavond uh, niet veel zin in. En dan moest ik toch nog even voor de nacht. Ja, en heb je dan, eet je dan wat voordat je met de hond gaat wandelen? Ja. Want het kost wel energie. Ik heb eerst uh, vijf, uh, sorry, uh, drie eieren gebakken. Ja. Uh, dan sta ik dus brood belegd met roomboter. in stukjes. En op dat ei doe ik voor de chili saus met oh. sambal. Dat Hoe ik... laat eet je dat dan? Nu net twee uur. En nu om drie uur heb ik vier dikke plakken gemberkoek gegeten. Ah, oh, lekker. Met echte boter, onbehoorlijk dik echte boter. Maar roomboter dan. Ja, roomboter. Ja, om het lekker een beetje smeug te maken. Ja, maar ik eet geen margarines. Dat staat stijf van de E-nummers. Oké. Okay. En die zoetstof soort, die soort waar Timo het net over ja, had. Ja, vond ik ook een beetje daar wel. Ook niet zo best hoor. Nee? Er zit aspartaan in en dat is kankerverwekkend. Ja, maar ja, volgens mij is nou, het. Al die chemische troep is slecht. Ja, maar dan eet jij dus. waarom, waarom eet je dan s'nachts? Waarom ben je überhaupt wakker nog? Nou, nou, of ik eet s s'avonds een paar bapaus. doe ik ja. een rijstomer. Leg ik op zijn kop erin op aluminium stukjes, uh, <lacht> stukjes folie. En dan doe ik daar die bapausaus op. Zo'n eten. Oh, een lekker. Ja. Zo weet je, dan hangt het, vergiet in de pan. Een dan is dat in het Maleis. Ja. Want ik val op uh, Indische meisjes. Ja. Ja. En maar wat, maar waarom ben je nu nog wakker dan, uh, Jelle? Want het is, ja, het is maar zaterdagnacht. Vanmorgen, omdat het zaterdag is, vanmorgen een beetje te lang blijven liggen. En ik heb een brief te typen. Uh, oh, een beetje uitslapen, echt de zondag genieten. En dan lig ik weer plat. Maar je hebt dus een lekker vier plakken gemberkoek met een dikke ja. laag roomboter gegeten. Ja, prima. Van lekker. Ik krijg er echt honger van. Maar ik ben blij, want de, de, de koks zijn binnen en dat, dat doet me deugd. Dus ik ga zo even aan ze vragen wat ze allemaal meegenomen voor me hier, zo midden in de nacht. Jelle, dankjewel voor het bellen. Oké. Okay. En uh, fijne nacht nog. Jij kan ook bellen, dat doe je naar 0800 1121 0800 1121 Met je favoriete nachtsnack of een vraag aan de koks. Goedenacht, mannen. Hoi. Even goed in de microfoon praten, anders horen we je niet. Hallo. Hé. Hey. Ja, het gaat over eten. Je hoort al mensen eten van havermout met zoetstof... ...tot en met uh, dikke plakken of een broodje bapau. Wat, uh, wat hebben jullie meegenomen? Wat hebben we meegenomen, Piet? <lacht> nou, een broodje bapau is een leuk bruggetje natuurlijk. Want wij <lacht> hebben ook uh, zo'n uh, ingenieuze stoompan meegenomen. Ja. En daar maken we ook een soort van, uh, soort van bapao, mag ik het zeggen, Ben? Of niet? Uh, nah, uh, Want jij niet, bent een beetje de chefkok ja. van de twee, toch, Benny? Ja. Zeker. Uh, we hebben wel uh, broodjes meegenomen die je kan stomen... Ja. En daar, uh, ik heb vanmiddag buikspek in de oven gegaard, oh, twee uur lang. Lekker. En die gaan erop. Oh, oh, ik krijg zo honger van. Hebben jullie dat niet als je het zo over eten hebt de hele tijd? Ja, daar ben ik ook mee. Ja. <laughs> het profiteert gewoon van deze uitzending over eten en dat je, Zeker. dat je Benny hebt die kan koken. Zometeen ga ik veel verder met jullie praten. Uh, eerst een plaat, want uh, ik, ik belde jou, Benny, uh, over van... Hey, heb je zin om uh, s'nachts uh, langs te komen en over te koken en over eten te hebben? En toen vroeg ik aan jou, heb je muziek? Waar je graag op kookt. Dus als je lekker met de pannen in de weer bent, welke muziek zet je dan aan? Ja het, is, ja, het is over het algemeen vrij heftig, want we moeten gewoon koken voor heel erg veel mensen. En we hebben over het algemeen ook best wel weinig tijd daarvoor. Dus uh, ja, het kan er ruig aan toe gaan. Ja, en toen zei ik van ik wil graag Black Rebel Motorcycle Club horen. Ja. Wat, wat doet dat met je dan? Want we gaan zo naar luisteren. Maar wat geeft dat je energie dan? Of? Ja, ja, best wel. Maar kom je dan ook uh... in een soort rush, dat je alleen maar in die muziek zit? Ja, en je gaat ja, er gewoon... Uh, je wordt er gewoon een beetje wakker van. <laughs> je gaat gewoon niet zo hard nadenken over alle dingen. De muziek gewoon aan betekent gewoon beginnen en hard werken. Nou, ik heb wel een, een beetje een rustige plaat van ze uitgekozen. Want ja, het, is, uh, het is bijna half vier. Om iedereen uit zijn bed te timmeren. Er nou, is, is niks mis mee hoor deze. Ja, hij is lekker deze. Screaming Gun is dit. Van uh, Black ja, is... Rebel Motorcycle Club. Zometeen meer jongens. En uh, je kan bellen. 0800-1121. Hey. Wel fijn dit hoor, zo, uh, zo plaat. Bijna half vier, Black Rebel Motorcycle Club Screaming Gun. Yes, uh, twee koks in de studio, waaronder uh, Benny Blisto. Jij, uh, nou ja, jullie doen eigenlijk samen BAK, dat is een pop-up restaurant in Amsterdam. En die uh, popt steeds overal up. Ja. En de ene keer in een oude kerk, de andere keer in een gymzaal. Het kan zo gek niet of het is er wel. Verder ook nog een beetje bij het uh, restaurant AS. Kook je ook nog her ja. en der, zo Klopt. nu en dan. Wel iets minder dan uh, eerst, maar... Uh... Ja, als het kan. Graag. Waar komt die... Want, want je bent 26, toch? Ja. Waar komt die liefde van, van, voor koken vandaan? Dat verbaas me. Want ik had het toen net met Filemon over in zijn programma even. En... Uh, dat wel... ik, ja, koken. Ik heb het geduld er niet voor. en zo <laughs> Waar komt de liefde voor van jou vandaan voor het koken en het hele eten? Uh, ja, dat is een hele goede vraag. Dat vind ik best wel lastig te beantwoorden. Want het is ook niet zo begonnen dat je er meteen heel veel liefde voor hebt. Je moet gewoon best wel lang oefenen en als je merkt dat je gewoon dat je er een beetje gevoel voor hebt dan word je er steeds beter in en dan zijn dus gewoon bepaalde dingen moet weten waardoor je ook een stuk beter wordt en dan kan je eigenlijk zelf pas beginnen met zelf dingen verzinnen. hoe dan, kwam moest je thuis veel koken vroeger bijvoorbeeld dan? Of? Nee niet echt eigenlijk. Maar je ging gewoon op een gegeven moment koken en je dacht van hey, Ik ben gewoon vent. een soort van toevallig aan de kokschool begonnen en dat vond ik eigenlijk helemaal niks. <laughs> En toen kwam ik ja, gewoon bij de goede plekken terecht... waar gewoon mensen werken die gewoon echt bezig zijn met uh, iets heel moois maken. Ja. En zo had ik het toen nog nooit gezien. En, ja, dat, Want dat, dat ben je eigenlijk... eigenlijk aan het doen? Iets moois aan het maken? Je bent niet echt met eten dan toevallig... maar je dat ook wel met iets anders willen kunnen doen. Ja, ja, ja ik vind eten dan wel... Ja, het zou in principe ook met iets anders kunnen zijn... maar ja, eten is gewoon toevallig... Uh, ja. Best, ja, ik vind het gewoon best wel tof. En uh, s'nachts... Kook je dan ook wel eens? Als je, als je terugwant, want Filemon bakt dan twee eieren even op een bruine, bruine boterham. Ja, ja we, we zaten net in de auto. Toen konden we een stukje meepikken van wat je, waar je het over had. Maar uh, ik ben dus eigenlijk best wel van de salades als ik ga slapen. Of als ik heb gedronken en thuis kom en uh, dat soort dingen. Ik vind dat gewoon best wel lekker. Ja. Maar ik vind dat eigenlijk altijd best wel lekker. En ja, ik heb niet zo heel veel met de zwarme, dunner, McDonald's-achtige. Maar dat doen wel heel veel mensen. Ja, ik doe het ook wel eens. Maar soms ga je er gewoon niet op ja, Mensen willen gewoon vet eten als ze gedronken hebben of nog heel veel aan het drinken zijn. Het gewoon, ja, dat merk je gewoon heel snel. Het is ook wel ja. lekker, hoor. Ja. ja, het is ook wel. Het kan, een patatje oorlog is op zijn lekkerst. Het is ook echt niet moeilijk om te verteren. Dat vet zit gewoon meteen in je lichaam. En je bent gewoon meteen weer klaar om, zeg maar, eigenlijk nog een uur door te gaan. Ja. Het rekt het eigenlijk ook wel een beetje. Ja. En kan jij s'nachts, kom je dan ook op goede ideeën? Want ik had, uh, ik had vorige week Kees Mayfield aan de lijn, dus uh, singer-songwriter. En die zei van ja, s'nachts heb ik echt de meeste ideeën, de meeste inspiratie. Heb jij ook wel eens dat je in bed ligt en dat je denkt van, dat gerecht moet ik maken? Uh, ik heb wel eens dat ik wakker word zomaar en dat ik dan denk, oh ja, dat moet ik gaan doen. maar dan. Dat is meer, denk ik, dat je dan een soort van hebt verwerkt wat je die dag, waar je die dag over hebt nagedacht. Ja. Gedacht, en dat je dan ineens wakker wordt en denkt: oh ja, dat is het gewoon. Heb je, heb je een voorbeeld van de laatste tijd? Die kijk ik wel aankijken. Ja, ik weet, nou, nee, niet zo. moet ik even over nadenken. Okay, dat helemaal. weet ik niet zo. Wat, is, uh, wat, wat kan je echt niet door je keel kwijt eten? Uh, ja, dat vind ik lastig. Eigenlijk gewoon best wel veel. Ik kan best, ik kan best wel een hoofd <laughs> hebben. <laughs> maar uh, ja, wat kan ik? Ik vind te gaar gekookte groenten. Daar wel oh, ik echt ja. van echt te te veel bijna. Als te lang gekookte spruitjes of witlof, dat het echt gewoon heel bitter en vies is. Dat is gewoon doet gewoon een beetje pijn. Het hoeft helemaal niet zo vies te zijn. Ja. <laughs> nee. Zeker spruitjes niet, dat heeft een nee. heel slecht imago, terwijl het echt Ja, dat is gewoon lekker heel is. lekker. Als je gewoon maar 10 seconden kookt of zo, dan is het gewoon... En plek. nog uh, iets erbij, want, want uh, daarvoor zit je hier natuurlijk ook. Uh, mensen kunnen ook gewoon bellen naar 0800-121 en vragen aan jou stellen, want je hebt best wel veel ja. verstand van eten. Heb je nog een spruitjes tip om het lekker te maken? Sommigen zeggen suiker erbij, anderen nootmuskaat. Spekjes. Gewoon... Spekjes bakken en dan je spruitjes heel even in het hete water en die bij de spekjes. En dan ben je gewoon uh, best wel oké. Okay. Oh, lekker. Ja. Hé, hey, wat heb jij allemaal bij je in de kratten? Want ik zag je met grote kratten binnenkomen. Ja, ik heb er eigenlijk best wel wat mee. Uh... We hebben iets met Hollandse garnalen Oeh, en avocado. Lekker. Dat is iets wat gewoon classic. een van mijn lievelingen is: s'nachts, <laughs> ja. als ik zeg maar thuis kom. En uh, we hebben iets meegenomen van een uh, restaurant in New York waar je. Dus die gestoomde broodjes met dat spek kan eten. En daar kan je ook laat terecht. En dan kan je in principe alleen maar dat broodje bestellen. Dat is een soort een... nachtcafé-restaurant ja, in New York. Het is een best wel goed restaurant, maar je kan s'avonds laat ook terecht. Om, zeg maar, echt alleen maar voor die broodjes. Daar zijn er heel bekend mee geworden. Lekker. En, uh, die hebben we een keer s'nachts op een feest gekookt. En dat is ook wel... Het uh... nou, was, was toen niet helemaal goed gegaan, omdat heel, heel veel mensen aan het kauwen waren. Maar... Weinig mensen slikten nog dingen door. Ja. Maar het idee was heel goed. En dat uh, gaan we nu vanavond gewoon nog een keer proberen. Oh, heerlijk. Ja, ik, uh, ik las ook broek. dat je nu een, een brasserie, Bark heet het volgens mij in Amsterdam, kan je ook nog tot laat kreeft eten en zo. Ja. Het is een beetje echt culinair hoog. Dat je nog in plaats van die ja. snacks, van broodjes, kebab en patatjes. Ja. Ik heb daar nog nooit gegeten. Want mijn, als, ja, dat vind ik wel echt heel lekker, s'nachts. Als je dan zeg maar zo, moet je nog wel een beetje op tijd zijn. Dus rond een uurtje of twee. Ja. En dan is het Taste, Taste, Taste of Culture. Wat is dat? In de korte leidt Duarstraat in Amsterdam. Daar, ja, dat is een Chinese restaurant. En daar kan je gewoon echt. Lekker eten hoor. Echt fucking. Maar lekker tot 2, 3 uur s'nachts ongeveer. Ja, het is tot volgens mij is het tot drie uur open. En dan, Dat echt is dan aanhaaldje. zeg maar in het weekend. En dan door de week is het iets minder laat. Maar uh, dat is gewoon, gewoon scheermessen en ook. Hele palingen, dan kun je gewoon echt alles eten. Gewoon je verboden vissen. Echt super lekker. lekker ja. Ja. So, je moet natuurlijk altijd naar de bak komen, maar aangezien we nog niet iedere dag over zijn, moet je echt maar een taste of culture. Ja. Kan je er ook een Peking eend in van die pannenkoekjes. Echt. Oh, is Jongens, echt ik leuk. krijg er zo honger van. <laughs> nou, ja, ga, uh, pak, de, pak de bakken en ja. uh, ga, je, ga je voorbereiden. Ja. Dan gaan we zo even een hapje eten. En dan, uh, ja, je kan gewoon blijven bellen. 0801121. 121 wat is jouw favoriete nachtsnack? Is het ook een wrap met Peking eend of een soort broodje bapao? Dat kan allemaal. Bel 0800 1121 of mailen, dat doe je naar nachtbrakers.bnn.nl. Dit is zo mooi. Dit is zo mooi. Het is Lisa Hennigan. Walking round Chicago. I have smuggled you as cargo. Though you are far away. I'm away. Salt Lake, I have packed you in my suitcase. I the creases from my own. She said, But Luister naar Nachtbrakers en het gaat vannacht over eten, eten en nog eens eten. En over wat je s'nachts eet, over wat je lievelingseten eten is. Je kan het allemaal doorbellen naar 0800-1121 of mailen dus naar nachtbrakers.bnn.nl. Wessel, jij belde ook naar 0800-1121. Goeienacht. Hallo, goeienacht. Hey. Uh, waarom ben hey. je nog wakker? Wat zei? Waarom je? ben jij nog wakker? Uh, omdat ik net thuis ben gekomen. Ik zet net de radio aan en... Uh... Heel toevallig uh, hoorde ik jullie onderwerp. En dat vond ik best wel weer een goed onderwerp. want Dankjewel. Ik had laatst ook ingebeld over het eerste concert waar je heen was. Ja, ja, ja. Met was jij vuist fai uh... of niet? Ja, ja, dat was ik. Gauw. Nou, heb ik het gewoon oh. onthouden nog. Oh, wat leuk. Hey, maar het gaat over op. eten vannacht, Wessel. En uh, wat, wat eet jij ja. het liefst s'nachts? Ik komt net thuis van het uitgaan. Wat, wat ga je nu eten? Nou, ik heb net gewerkt. En uh, ik, ik, ik ben niet echt uitgegaan. Ik heb een beetje nabo gehad. Maar ik... Uh, wat ik, wat ik heel graag zou willen eten, maar ik heb nu de ingrediënten wow. niet thuis, Jammer. genoeg. Maar uh, wat het beste, beste broodje is voor s avonds is voor mij een bruine boterham met augurk, salami en curry. Zo! Dat is ja, wel lekker. Dat is best wel oké. Okay. Maar je moet, uh, moet augurk niet uit de keukenkast komen, maar wel echt uit de koelkast. Want dat moet wel oh, fris en bij elkaar zijn. zijn. Ja. Wat, wat zei je? Hij moet ijskoud zijn eigenlijk. Ijskoud, ja zeker. Ja, mijn telefoonverbinding is een beetje slecht. Oh. Maar ik uh... Waarom is dat koude zo belangrijk voor je dan? Ja, dat ik is de denk hoort, Het moet het contrast een beetje geven, denk ik. Hmm, goeie. Dus heb je met die curry en met die salami. Curry? <laughs> curry, salami en... Uh, wat zeg ik nog meer? Koude Gurk. En salami. En brie. Nee, curry, salami en gurk oh, ja. En dan op een bruine boterham rooster je die dan ook nog? Of eet je hem gewoon zo vers uit, het, uit de zon? Oh nee, ja, ik heb geen broodrooster. Dus oh. ik, uh, ik doe gewoon dan... old fashion. Heb jij nog een tip, uh, Benny, uh, voor, voor Wessel? Wat hij nu kan eten? Want hij, wat heb je wel in huis dan, Wessel? Ik heb, uh, ik heb ei in huis en ik heb een, ik heb een ham in huis. Oh. Daar kan ik vast wel wat lekkers mee maken. Ja. Maar... <laughs> Ik weet het niet echt. of ik nu nog zoveel zin heb, want ik moet morgen heel vroeg opstaan. Oké, okay. ja, je slaapt wel. Ze zeggen wel dat je lekkerder slaapt als je een beetje, een beetje eet. Met een volle maag slaap je lekkerder dan uh, met een lege maag. Oh, oké. Okay. Dus dat is wel, misschien kan je er nog wat mee doen? Dat is wel een goed idee, ja. ja. Maar ga je nu nog iets eten of niet, denk je? Ehm. Um... Ja. ja, ik ben net thuis en ik uh, <laughs> zie het wel een beetje. Ja. Ja, ik krijg er heel erg honger van over het praten over eten, dus uh, ik uh, ben ja, drukke... Hier zijn ze al druk in de weer, Benny. Ja, ik ga zo even een kast ja. naar binnen slepen, waar ik al mijn spullen op kan zetten. Oké, okay, er wordt een soort uh, aanrecht om op te koken dan. Ik ga het verbouwen hier. Lekker. En wat gaat Benny maken dan? Uh, ik ga gestoomde broodjes met buikspek maken. Oké, okay, uh, lekker. Klinkt wel lekker toch, Bessel? <laughs> Dat klinkt beter dan wat ik in mijn goelkast heb. <laughs> ja, een eitje met ham. Ja, een eitje met ham is ook echt lekker hoor. Ja, ik ga gewoon wat in de caravan denk ik. Ja, heel maar goed. ik, ik wilde heel veel bedanken voor uh, feest van vorige week, want dat, was wel heel, dat vond ik wel heel vriendelijk. Ja, nou ja maar het is dus ook mooie muziek die je aanvroeg, dus dan, uh, dan draai ik het. Ja, zeker. Hey Wessel, dank je wel ja, voor het okay. bellen. Ja, als je vanavond nog een mooi liedje hebt, gewoon uh, nee, een heel liedje voor, uh, voor het um, klaarmaken van een broodje, en dan ben je heel erg dankbaar. Oké, okay, ik zal even gaan nadenken. Misschien kan ik hem zo draaien. Oké, okay, dankjewel. Yes. Hey, bedankt, voor, bedankt voor het bellen, Wessel. Tot ziens. Fijne Oeh. nacht. Hoi. Jij kan ook bellen. 0800-1121. 0800-1121. Mannen, jij, uh, Benny, jij gaat even uh, spullen pakken. Ja, ik wacht hier even, hè? Ja, ja want uh, Piet, jij moet zo meteen naar het rookterras. Want daar gaan we, gaan we bakken ook echt. Want we gaan koken en komt, er komt er rook vanaf. Precies, het gaat helemaal gek. Stoom, ja, rook, alles. Heerlijk. Ja, ik voor de moeite worden gespaard. Ik heb er heel veel zin in. Uh, lekker eten. Ik heb echt, ik heb echt honger gekregen daarvan. En, uh, nou ja, je kan bellen 0800 1121. En uh, tussendoor, oh, alles gaat hier over de vloer al. Zout gestrooid, hè? Oeh, dat betekent zoals iets met visite of zo. We've got nothing in common. No common ground to start from.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 Met breakfast at Tiffany's. Het gaat over eten vannacht hier in Nachtbrakers op Radio 1. En je kan inbellen wat jij nu aan het eten bent of wat je favoriete snack is, uh, zo midden in de nacht. Bas, nacht. Goedenavond, goedenavond. Hé, hey, goedenavond. Um, jij uh, bent lekker aan het smikkelen nu, hè? Ja, nee, ik, uh, ik zat even in mijn koelkast te kijken, van uh, wat heb ik nog in huis. Ik ja. zag dus in een keer zo'n uh, ja, bekende rookworst, weet je wel. Oh, uh, je mag natuurlijk geen reclame maken. Ah, maar ja, er is maar één rookworst, dus iedereen weet eigenlijk waar je het over hebt. Ja, ja maar ik kan natuurlijk geen naam van Nee, Nee, nee, nee. nee. Dus, maar ik zag ze ook voorbij komen op Lowlands dit jaar, de, de rookworst. Ja, ze hadden ja. daar een stand, inderdaad. Ja, de opblaasbare rookworst. Het is een hele, een hele hip he, he, he, he, he, he, he, musical, heb het tegenwoordig volgens ja, mij. Ook, ja. Je hebt mij verteld dat ook een rookworst niet voorkwam. Ja. Dus, de oh. rookworst is volgens mij een lift, heb ik het idee. En... Maar, maar kom jij nu terug van het uitgaan dat je nog aan het eten bent, of ben je aan het werk? Oh nee nee, ik, uh, ik was nog uh, laat wakker. Ik, ben het, ik, ik had een beetje een griepje deze week. Ja. Dus ik uh, was maar een beetje thuisgebleven. En uh, ja, nou pak ik het weekend er nog even bij, maar een stap is er dan even niet bij. Uh. Maar moet je dan niet eigenlijk vroeg gaan slapen als je een beetje ziekig bent? Ja, ik had al lang op bed moeten liggen, eerlijk dus. <laughs> gezegd. Dus, maar ja, dan blijf je toch iets langer op en zit je weer op het uh, interweb Ja. En dan nou ja, voor je het weet is het uh, half vier. En kwam je op, uh, op radio1.nl uit en uh, ja, luister je zomaar naar Radio 1. Ja. <laughs> ja, dus ja. dat is dus, uh, ja. mijn naam nog een hier ook rookworst. Ik heb hem uh, hier echt die voor me liggen. De ja, rookworst. neem een hapje even. Ja, nee, ik snij hem altijd eerst in plakjes. Nou, doe dat gerust. Ik krijg hem, bij de hem, ik krijg hem altijd in zo'n soort servetje, geloof ik. Ja. Ik heb hem nou gewoon in plakjes gesneden. Zie, uh, hij is heerlijk in de, in de ertgroep is hij fijn. Maar ik kom ook, uh, met kan ook met kan bereiken en zo, dat is prima, maar uh, daar is nu een beetje te laat voor. Ja, nu heb je gewoon alleen de rookworst. Ja, en uh, hoe staat het dan met die breakfast uh, at Tiffany's? Want dat heb ik nooit begrepen. Dat, is, dat doen ze dan in Engeland ochtends zo vroeg of zo, want dat is een warenhuis, is dat toch ook? En zoals de Hema? Nee, ja, nee, volgens mij was dat uh, een... Uh... Diamanten. Of zo. Ja, maar uit een film komt het volgens mij. Ja. Oh. En het is, uh, het is wel, volgens mij hadden ze naar een date elke keer. Gingen ze daten in, uh, in de Tiffany's, dat was dan gewoon oh, okay. een, een restaurant. Dat... Nou, oh, die, die film had ik niet gezien, maar de band heet Deep Blue Something. Deep Blue something yes. Ah, nou, een goeie naam. Ja, <laughs> en wat eet je nou, want nu heb je dan een rookworst, Bas, maar wat eet je bijvoorbeeld als je gewoon, als je bent, want hoe oud ben je? Uh, ik ben ja ik word veertig dit jaar. en wat? maar je ga je nog wel eens naar de kroeg toch? en, en, en eet je dan nog wat als je thuiskomt? of neem je lekker bitterballen ja. in de kroeg al? nou het is wel grappig. Uh, ik heb uh, laatst toevallig uh, een keer zwaarmaan gegeten. Ja. Om, uh, om een uur of om een uur of uh, twaalf of zo. <laughs> en uh, ik had helemaal ni niks gedronken verder of zo. en toen ja. reek dus een, een alcoholcontrole in. oei. Dus, uh, maar als je dus zwaarmaan gegeten hebt. Ja. En dan, dan is het automatisch heb je dan gedronken. Dat is heel grappig. Oh, wat dan, uh, dan ruiken ze de, de, de, de geur van knoflook en dan denken ze... Ja, oh, ja. dan denken ze, nou die hebt de avond afgesloten met, uh, met nog een paar Met, met het, dat allerlaatste pilsje, weet je wel, wat er net te veel is. Dat had ik dus eigenlijk niet gedaan. Ja. Dus uh, ik heb daar niks gedronken. Maar ze, ja, ze gingen automatisch vanuit dat ik wel gedronken moest hebben. Ja. Maar ik vraag me bijvoorbeeld af hoe het dan is als je rookworst uh, hebt gegeten. En een agent ruikt rookworst. Uh, ja, maar nu heb je het toch... ook gedronken? Hoort daar bier bij of zo? Nee, dat weet ik eigenlijk niet. Dan kun je nee. gewoon een colaatje erbij. Ah, ja, ja, ik, ik weet dat ook. ze op die, uh, op die oktoberfesten hebben ze toch altijd heel veel bier en ook rookworsten. Ja, ja hebben ze ook rookworsten? oh, ja. echt die, diezelfde van... Uh... Nou, nee, die denk ik niet, maar ze hebben wel rookworsten. Oké, okay. ja, maar ik, ik heb toevallig, uh, heb ik ooit via een hele betrouwbare bron uh, gehoord, echt een insider, die ik namelijk niet kan zeggen, is dat uh, de... Die, die worsten van het waarhuis uit dezelfde fabriek komen als de bekende rookworsten van de mutsen. Mag natuurlijk geen uh, Ja, je zit er nu wel uh, heel erg er mee, mee te draaien. Je bedoelt eigenlijk gewoon de HEMA en de UNOX toch? Oh, je mag wel merken nee, ja, ik Nee, niet, nog maar een om het een beetje te duiden, ik denk anders ja, ja. blijven we zo in het ongewisse. Maar er gaan, er gaan sterke geruchten dat dat uit dezelfde fabriek komt, maar dan hoor je wel zoiets van... Uh, ja, het is een iets ander proces een uniek. Oh. En voor mij zitten ze op de HEMA-rookworsten tegenwoordig uh, 7 uur gerookt of zo. Ik heb geen idee, uh, ik weet was. Ook niet, dat doen maar ik, ik ben groot fan van de winkel, dus ik ga, ik ga binnenkort even langs en kan ik ze het vragen. Ja, ja dat is een fijne winkel, daar ben ik mee. Helpt een, uh, helpt een rookworst ook tegen een kater? Oeh, uh, nou, je kan hem ook in ochtend, uh, als je echt zo'n onbestendig gevoel <laughs> in je maag hebt. Maar ik, ik moet eerlijk zeggen dat, uh, ja, ik weet niet, toen, toen ik, toen ik uh, een jaar of 25 was, toen dronk ik een stuk meer om uh, ja. daar goed over mee te kunnen praten. Ja, dus, ja. Zien ik vind het wel te uit voor de rookworst. Nou, maar ik vind dat je nu ook nee, lekker mee praat hoor, Bas. <laughs> Oké. Okay. Hé, hey, dankjewel voor het bellen. Oké, okay, ja. dankjewel. bedankt. En een hele fijne dankjewel, nacht okay. nog en eet smakelijk. Ja, dankjewel, dankjewel. Duh. Doei doei. Harm, jij, uh, jij bent ook wel een nachteter, alleen dan niet met rookworsten en zo en al die vette dingen, hè? Nee, dat klopt. Wat eet jij nee. dan het liefst? Nou, uh, ik ben nu aan het werk, dus uh, ik probeer een beetje uh, gezonde nacht door te komen. Ja. En dan uh, neem ik gewoon volkoren brood met uh, mager beleg zoals fricando of uh, kipfilet. Ja, ja, dat is prima. En ik moet wel zeggen dat uh, je gaf net wel een uh, aardige, ja, ik noem het geen tip, maar... een aanwijzing van uh, met volle buik uh, slaap je lekker. Nou, dat kan wel zo zijn natuurlijk. Ja. Maar, daar zit natuurlijk wel een gevaar in, hè, dat uh, als je gaat slapen... en uh, je ver verbrandt al je calorieën en niet je koolhydraten, dan slaat het allemaal weer vet natuurlijk. Ja. Volgens mij word je er ook dik van als je met een hele ja. volle maag. Maar ik ga zo meteen bellen met een voedingsdeskundige. Die, uh, die heb ik gevraagd of ik haar even s'nachts mag bellen. Dus dan kan ik ook dat aan haar vragen. Hoe dat nou precies zit. Ja, helemaal goed. Heel interessant. Maar wat doe je voor werk, Harm, dat je nog wakker bent? Uh, mag ik een bedrijf naam zeggen? Of... Nou, ik zit zeggen op grote je... hoogte, dus... Uh... Zit je in een helikopter? Nee, ik zit op uh, ongeveer 30 meter hoogte. Dus ik ben kraanrijver bij een... Uh fantastisch bedrijf een staalbedrijf dus uh, dat zegt al genoeg ja en dan moet je goed eten want je moet wel scherp blijven ook ja nou vandaag <laughs> je hoort trouwens op de achtergrond uh, Benny en uh, Piet lekker koken ze zijn uh, de uitjes aan het snijden en Benny het nu in een kookboek wat, uh, wat eet je als je terugkomt van uitgaan uh, Harm uh, nou als, het, uh, als ik thuis ben dan uh, drink ik eerst even wat water en dan uh, neem ik twee volkoren boterhammen met een maag Maag opleggen en uh, rond de 8 uur duik ik mijn bed in. Ja. En dan probeer ik om een uur of 12 uur op te staan en neem ik twee boterhammen. En dan uh, verspijt ik beetje over de dag uh, en dan ga ik uh, rond een uur, drie, vier, het warm eten. Normaal weet ik dat s'avonds altijd, al in de er heel slecht voor je te zijn. Ja. Vooral als je een BMI van, hebt van uh, boven de 34, dan, uh, dan zegt het al genoeg in Ja, daar moet je een beetje mee uitkijken. Daarom is het goed dat je ook die tip geeft, want ik had het dan over vet eten, dat je zegt een beetje mager eten, mager beleggen op je brood. Dat vond ik een goede ja, tip. En s'avonds uh, uh, avonds zou je natuurlijk ook geen koffie drinken, dus uh, drink je water, zou ik zeggen. Ja, ik, ik wissel altijd een beetje een kopje koffie af met wat water en soms een biertje, want ja, het is toch al zaterdagnacht, dus dan kan ik het niet laten om toch soms een klein biertje te drinken. Ja, en uh, het is natuurlijk een heel interessante vraag als je toch nog een uh, voedingsdusvullig straks aan de lijn hebt, want uh, hoe dat nu precies zit uh, met de koffie, want het schijnt dus ook heel slecht. Uh, ja, dat je zegt, goed te van dus. Ja. Nou, ik ga, ik ga het allemaal aan de vragen zometeen na, na de klok van uh, 4 uur. Ik ga zometeen even kijken hoe het met de kookkunst staat van Benny en Piet. En uh, dankjewel voor het bellen, Harm. Ja, fantastisch. We, we blijven luisteren hier. Heel goed. Fijne nacht. Oké, okay, het zal weer. Yes, het gaat over eten vannacht hier op Radio 1 in Nachtbrakers. Je kan gewoon inbellen, net als Harm en Bas deden op 0800 1121 En uh, ja, ik, ik draai een beetje platen met, uh, met eten erin. Dus uh, deze kan ook niet ontbreken. De Beatles.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 about Strawberry fields forever Living is easy with eyes closed Misunderstanding all you see It's getting hard to be someone but it all works out It doesn't matter much Let me take you down forever. Kan je ook eten, hè? natuurlijk, s'nachts. Lekker een, een aardbeetje. Lekker zo zoet. Wow. Zo'n lekkere smaak in je mond. Moet je alleen niet uh, je tanden hebben gepoetst, want volgens mij is het dan heel vies. Benny, jij bent uh, druk aan het roeren en aan het snijden. Wat, uh, wat, wat ben je nu aan het maken? Uh, ja, uh, ik ga even zitten. Hup, yes. nou, we zijn nu granalencocktail aan het maken. Oh. Met een beetje sla, en avocado, Hollandse granalen. Ja. En natuurlijk uh, onze zelfgemaakte Oh, is hij zelf gemaakt? Ja. Maar is dat dan met, met, met wat zit er dan in? Bajnazen, ketchup, ja? uh, Worcester en cayennepeper en een beetje citroensap. Ah, lekker. Dat is het. En denk je dat je het redt om, uh, om na het nieuws van 4 uh, van, van van uur... Dat is het? 4 uur? uur. uur. Ja, Door dat langs... eten ben ik helemaal van streekje op. Hoe lang is het ja, nieuws? twee minuutjes nog. Ja, dat red ik denk ik net. Ja? Ja, dan moet ik wel weer aan de slag zo. Ja, nee zeker. Ga maar weer, ga maar weer aan de slag. Goed, ga ik nu aan de slag. Piet, jij verzorgt uh, ook voor wat drinken erbij, want ja, dat hoort bij een lekkere maaltijd. Ja, ja. We doen uh, cocktails met cocktails, zodat ja. we dat, uh, zoals we dat bij Bak ook doen. Het enige nadeel is dat ik geen opener heb. En mijn sleutel dan gaat het niet zo lekker. Ah oh, wacht, uh, Benny heeft een mes voor je waar hij het, uh, het oh, flesje ja. mee kan openen. Het gaat over eten vannacht hier op Radio 1 in Nachtbraak. Dus je kan inbellen 0800-1121. En dan kan je meepraten. Je kan je vragen stellen aan de twee koks die hier zijn. Uh, Piet Sanders en Benny Blisto. En uh, ik ben heel benieuwd naar jouw favoriete nachtsnack. Wat eet jij nou? Zoals, ja, misschien kom je nu thuis. Of ik had er net Harm aan de lijn. Die is uh, hard aan het werk nog in de kraan. En die eet gewoon lekker twee bruine boterhammen met wat kipfilet. En uh, nou, dat houdt hem een beetje op de been. Dat houdt hem een beetje wakker. Wat eet jij zo midden in de nacht? Het is uh, bijna vier uur. er komt het nieuws eraan. En uh, wat stop je in je mond voordat je gaat slapen? Of misschien juist om wakker te blijven. Laat het me weten. 0800 1121. En op de achtergrond zijn ze nog druk, uh, druk aan het koken. Je hebt nog, uh, nog uh, drie minuten, Benny. Lukt het dan? Een maar. Granalesalade in de avocado. Ja? Oh, er wordt wat peper op geschud. Ah, heerlijk joh. Ik heb zo honger. Ik heb bijna na nou, een uur over eten gepraat. Ik kan echt niet wachten om, uh, om uh, wat in mijn mond te stoppen. Zometeen right. nog meer uh, <laughs> nachtbrakers over eten. Belgerus 0801121. 121. Nu eerst het uh, NOS SNAL. z n